GFM. In 2010. Al 20 jaar live. GFM. Met, met nu. Zondag in Kennemerland. Stick around Surrender, that sweet surrender. Yeah. One look is all it took to remember. Welkom terug bij der uur van Zondag in Kermeland. En we gaan gelijk door naar Frits Reek. Hij kijkt naar de hockeywedstrijd. Bloemendaal, Laren, Frits. En hoeveel is er nu gescoord? Ja, dat is een, uh, de, de kop uh, voor maandag uh, is al klaar, uh, Benno. <laughs> de, uh, Bloemendaal won de eerste wedstrijd uh, van HDM. Uh, ik meen uit mijn hoofd met 7-2. Uh, vorige week werd het tegen Tilburg, uh, ik meen 7-3 afstand. Of... Ook zoiets in die beurt. En nu is de stand met nog een minuut of 4, 5 te spelen. Uh, Bloemendaal aan 7-0. Dus de Doe maar. is uh, voor maandag... Derde zeven klapper op rij als het zo blijft. Ja, ja, ja. ja. Dat, uh, dat mag in de, in, in de, in de competitie, uh, mag dat, uh, zal Bloemendaal aardig uh, stijgen of staan ze al bovenaan? Ja, staan al bovenaan. Oh, dat is makkelijk. Het ja, doelsaldo tikt uh, natuurlijk lekker aan. Ja, dat is waar. Uh, halverwege de tweede helft dus uh, barst het doelpunt in Verstijnbos. Uh, ik noem het de doelpuntenmakers, maar Roel deert. Uh, al met 10 minuten in die tweede helft. Twee minuten later uh, uh, was het uh, Ronald Brouwer met de 5-0. Olmer Meijer met de strafcorner, de vijfde Bloemendaalse strafcorner, die werd benut met de 6-0. En uh, Teun de Nooyers, uh, ja eigenlijk uh, de, de man uh, waar uh, wij toch ondanks zijn heeft leeftijd alles draait bij Bloemendaal als het, als het aanvallend opzicht betreft uh, 7-0. Volop kansen daarna nog voor Bloemendaal. Ook uh, waren liet zich niet uh, onbetuigd, Maar gescoord uh, werd er niet. Dus zoals het er nu naar uitziet uh, met uh, nog te spelen. Ja, moet ik, niemand weet het uh, meer uh, precies. Maar het zal een minuut of vier zijn. Misschien is het iets meer met de zuurtijd erbij. Ja. Leidt Bloemendaal suverijn met 7-0. Nou ja, als de scheidsrechter het maar weet, want die fluit de slot af. Een telramen hebben we erbij. Ja, een telram. Goed Frits, we komen dan straks bij je terug met misschien een interview. Ja, rond half vijf probeer ik een van de spelers of de coach bij de microfoon te slepen zoals gebruikelijk. Ja, hartstikke leuk. Ik meld mijzelf. Hartstikke fijn Frits, dankjewel. En wij gaan door met een stukje muziek. Nog niet. Nog niet. Ik nog niet. Uh, oh. wil eigenlijk eerst nog heel eventjes naar mijn, naar mijn tussenstanden geven vanuit de Eredivisie. Ah ja. NEC Breda 1 tegen 1 tegen Willem 2. NEC tegen Feyenoord 1-0. Excelsior Vitesse 0-2. <coughs> en vanuit de Juppia League is Apeldoorn tegen Dordrecht nog steeds 0-3. En uh, ik zie je ook nog op de beelden van de eind. Uh, dat Formule 1 ondertussen ook is gereden. En daar hebben we de prijsuitreiking. En nou zie ik alleen nog een even de namen niet staan. Maar we gaan dan anders gewoon straks op terugkomen, denk ik. Ja, natuurlijk. straks Ik had het helaas niet even snel opgeschreven. Dat is ook mijn fout. Geet helemaal niks. Straks doen we het nog eens even dunnetjes over wat de Formule 1 betreft. Is goed. Gisteren tijdens het uh, omroepersconcours, uh, daar nam Klaas Koper afscheid. En uh, om dat afscheid van uh, Klaas Koper, in ieder geval het cadeau, een beetje in banen te leiden. Daar ging uh, Ben Zonneveld uh, zich mee bemoeien. We hebben een... Uh... Interview klaarstaan, wat Jaap Koper met Ben Zonneveld had. En misschien gaat het ja, daar wel over. Ja, collega is hij ook van mij. Maar goed, in die hoedanigheid spreek ik hem nu niet, Ben Zonneveld. De organisatie, als het gaat om het, een beetje om het afscheid. Want ja, het is een speciale dag dit. Het is een zeer speciale dag. Klaas neemt de afscheid als dorpsomroeper. We zien zijn opvolger al staan. Het organiserende comité bestaat natuurlijk niet alleen uh, uit, uit mij, uh, want ik ben erbij geroepen om uh, Leo in de gaten te houden. <laughs> het organisatiecomité uh, heeft veel te maken met uh, Ankie Miesibeke, Routine Jouwstra, uh, de hele club van de Vierdaagse. in samenwerking met Café Koper. Uh, je ziet dat hier al opbouwend voor de receptie van vanavond, het afscheidsfeest van Klaas. Nou, dat is een beetje wat wij, uh, wat wij aan het doen zijn. Ja. Um. Afsluiting van een periode. Als jij er zelf naar kijkt, hè, als Sandvoort als, als zijn, wat, welke rol en welke betekenis heeft hij uh, in dat opzicht uh, gehad? Nou, Klaas heeft natuurlijk een hele grote rol gespeeld Dus Sandvoort. Voor uh, een aantal jaren is hij begonnen. Uh, zeer voorzichtig als alle omroepers met één bord en één keer in de week iets omroepen. Maar tegenwoordig zie je hem dus bijna op alle uh, feesten en partijen wordt hij gevraagd om te roepen. Hij heeft er erg druk mee. Je ziet dat hij veel concoursen speelt en ook wint. Dus hij is een uh, alomgerespecteerd dorpsomroeper in Nederland. En dat zie je ook aan de opkomst. Normaal zijn er tussen de 12 en de 15 dorpsomroepers. Omdat het, het afscheidstoene concours is van Klaas, komen er gewoon 19 omroepers. Vanuit België, vanuit Limburg, dus het is echt van ver weg, komen ze voor Klaas. Heeft hij dat in al die jaren dan eigenlijk ook opgebouwd? Ja, denk ik wel uh, Klaas met zijn uh, zeer speciale stem. Want je hoort hem echt overal bovenuit. Uh, ...heeft heel veel vrienden in de wereld van het gilde, Omdat hij, uh, zoals vanmorgen in het raadhuis al gezegd is... ...veel tips uitdeelt aan allerlei opvolgers en mensen die pas beginnen. Zoals de, de jonge jongen uit Zwolle van uh, 10, 12 jaar. Die ja, geeft hij nu, nu al adviezen, nou, dat is toch geweldig. Ja. Uh, is, is, tekent dat dan eigenlijk ook uh, zoals hij in elkaar zit? Van uh, he, adviezen geven, klaarstaan, dat soort dingen? Nou ja, Klaas, uh, je kent hem natuurlijk net zo goed als, als wij hem kennen. Het is een trotse meneer. Maar die wil toch dat alles om hem heen goed gebeurt. En, uh, tot in het perfecte toe. En dat zie je nu ook weer. Hij probeert toch de vinger achter te krijgen. Wat wij aan het doen zijn. Dat lukt hem ook niet. Maar hij probeert het wel. Ja. Um, nou ja goed. In al die jaren lijkt mij ook wel zoiets van... Ja, je hebt hem natuurlijk ook wel een paar keer meegemaakt. Dat er ook nog wel iets leuks over de man te vertellen is. Of in de situatie waar hij in uh, terecht uh, gekomen is. Oei, daar moet ik heel, heel veel denken. Want hij probeert namelijk altijd dat soort situaties te voorkomen. <laughs> en dat is dus, uh, ja vandaag ook. Hij probeert van alles te voorkomen. maar Ineens staat er iemand met een hele nieuwe klink. Ja. En dan zie je die ogen van, hé hey, wat gebeurt er nou? Dat weet ik niet. Ja. Maar echt iets waar je zegt van, ja, daar gaat het om. Nee, nee, nee, nee. Wel wel zijn speciale dingen zoals uh, Unicum. Dat hij daar gewoon uh, voor tienen gaat rondlopen. En alle... Uh, alle afdelingen bezoekt om de mensen naar de brink te krijgen en dat soort dingen vind ik wel, uh, ja, vind ik wel leuk. Dat doet hij goed. Maatschappelijk betrokken is hij wel. Ook, ja, zeker. Ja, hoor. Want uh, je ziet dat hij ook bij de school omroept uh, met het geslaagde Gettenbach uh, ja, bijvoorbeeld. Nou, dat is toch werelds? Ja. Ah goed, het, is, het zit er bijna op. Uh, ah. Is het een mooi moment, denk je? Oh, het is een prachtig moment. Uh, het wordt straks hartstikke mooi weer. Na de prijsuitdraaiing komt iedereen die, uh, die wat met plaats te maken heeft naar de receptie. Ja, alle In my ear, the things you want to feel, I'll give you anything to feel it coming do you wake up on your own. I wonder where you are, I live with all your faults. I want to wake up where you are. I won't say anything at all, so I don't see. The life kill. The priest is on the phone. Your father hit the wall. Your mother disowned you. Don't suppose I'll ever know. Ja, dat Voeten. Oh, blote voeten onder een schemerlamp. Dat laat de adviezen van Kunstkracht 12 zien. Voetlicht is het thema. Volgend weekend, 2 en 3 oktober, aanstaande is het immers weer zover Kunstkracht 12 in Zandvoort. Een kleine 50 kunstenaars, leden van het BK Zandvoort, maar ook gastexposanten van Elders tonen hun werk gedurende twee dagen... Van 12 uur middags tot 6 uur avonds in ruim 20 ateliers, zeker locaties in Zandvoort. Alle disciplines binnen de beeldende kunst, schilderkunst, bilhoudkunst, fotografie, glaskunst, keramisch werk kunt u ontmoeten op de plek waar die kunst ontstaat. En u kunt ook contact maken met de kunstenaars zelf. Wel zo leuk natuurlijk. Het thema voetlicht is uh, dit jaar gekozen om duidelijk te maken dat de deelnemende kunstenaars hun werk vooral voor het voetlicht willen plaatsen. En vervolgens over datzelfde voetlicht willen brengen naar de toeschouwer toe. Kunst ontstaat in de ogen van de kijker. De kunstenaar moet proberen zijn kunst en de bijbehorende boodschap bij u het publiek te brengen. Daar willen ze dit jaar gezien het thema erg hun best voor doen. In zoverre is, is dit een opvallend verschil met andere kunstroutes... waar vooral activiteit van de kijker wordt gevraagd. Terwijl KK12, nu juist een actief communicerende kunstenaar met schemerlamp laat zien... die zijn best doet, doet u op een verheldende en lichtvoetige manier wegwijs te maken in zijn of haar kunst. Eens even kijken wat, uh, of er nog andere dingetjes... Ja, zaterdag 2 oktober is er van 8 uur s avonds tot uh, kwart voor 9... een dans, geluid en licht Ode aan het licht heet het. Uitgevoerd door Connie Lodewijk en haar 30 dansers op het strand ter hoogte van de rotonde aan het Badhuisplein hebben we nog andere dingen. Een zaterdag en zondag 2, 3 oktober kunt u een bijzondere belevenis ondergaan in het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Uh, Erik Hotkamp begeleidt u in deze poort van het ogenblik. Voor uh, de meer poëtisch ingestelde bezoekers wordt er op diverse locaties op thema voetlicht toegesneden gedichten volgedragen. Door verschillende dichters onder leiding van Ada Mol. Uh, tot nu uh, onze stadsdichter, dorpsdichter van Zandvoort. Nou, lees het allemaal nog maar rustig na op www.kunstkracht12.nl of zfmzandvoort.nl. Pascal, heb jij nog uitslagen voor ons? Ja, ik heb inderdaad een uitslagen vanuit de Formule 1. Uh, Fernando Alonso die is geëindigd op de eerste plaats. Tweede is Sebastian Vettel geworden. Mark Werber is derde geworden. Uitvallers Klok, Heidveld, Hamilton, Clean. Kobachi. Uh, ja, Kobachi. Of iets dergelijks. <laughs> Senda, gedaan. Trulli en Luigi waren de uitvallers in deze race. Dan heb ik nog uh, de uh, Eredivisie Voetbal. NRC Breda 2 tegen, 1, uh, tegen de Willem 2. NRC Feyenoord 2-0. En uh, Excelsior Vitesse 0-2. En van de Jupiler League is er nog steeds geen wijziging gekomen in de stand voor Apeldoorn tegen Doordrecht 0-3. Oké, okay. nou wij gaan naar muziek en dan tegen half vijf, eh, dan hopen we Frits Reken te treffen met een uh, interview. Ja. Naar aanleiding van de hockeywedstrijd uh, bloemendal Laren en wat was het? 7-0 is het ja. zo'n beetje geëindigd. Uh, misschien nog wel een puntje erbij, maar we gaan het straks allemaal horen. Ja, is maar weer eens even een lekker dansen.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 So stop this and up to your neck in darkness. Everyone around you was corrupted. Say something, there's no En in afwachting van Frits Reken met zijn interviews, even een berichtje van heel andere aard. We hebben het natuurlijk over een stukje natuur, de duinen. Vol, en gaat over een lezing met mooie foto's en geluiden over vogels die leven in de duinen van Zuid-Kennemerland. wordt gegeven door Johan Stewart van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Uh, vorige week donderdag 23 september, dan was het uh, in Zandvoort. En wie het gemist heeft, die kan nog een keer terecht op uh, dinsdag 28 september in de vestiging Bloemendaal. Aan de korte kleverlaan nummer 9 in Bloemendaal, natuurlijk. In, daar in de bibliotheek uh, zal het dan, denk ik, zijn. En daar kan je dan deze lezing uh, bijwonen. André is gratis. En uh, ja. Het gaat er over alles wat u altijd al wilde weten over de vogels in de duinen. Welke vogels leven in de duinen? Hoe herken je ze? Hoe zingen ze? Hoe gaat het eigenlijk met de vogels van het duin? Welke zijn er verdwenen en welke doen het goed? Johan Stoert die gaat het je volgende week dinsdag of aanstaande dinsdag allemaal vertellen. En eens even kijken waar, euh, nou ben ik Pascal ineens kwijt. Ja. Oh, je bent er nog ja, ik wel. Ben 06, ik oh, ben nog 6 hoor, dus ja, ja, klaar. Nee. Helemaal in paniek zeg. Ja, ik was ook al zeggen, want ja, volgens ja. mij is het richting het volgende interview van Jaap Koper af. Ja, heb je die klaarstaan? Die heb ik uh, klaarstaan, ja. Oh ja, dat is een interview wat Jaap had met, uh, ja hij heeft het zelf genoemd, uh, een interview met burgemeester Han van Leeuwen. Nou, laten we eens luisteren. Doet dit. Natuurlijk uh, ja. zit er in de jury nog een burgemeester. En, maar die heeft hier ook een verleden als wethouder. Dat is Han van Leeuwen. Uh, ja, afsluiting van een periode met Klaas kopen Ja, uh, prachtig mooi. Uh, met overtuiging heeft hij het natuurlijk heel lang volgehouden. En uh, hij zegt ook, als je nou naar die anderen kijkt... Soms weet je ook dat het tijd is om te stoppen. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Als hij dat, maar Twee jaar geleden al vroeg hij mij... ...of ik hier vandaag wilde zijn. Zolang heeft hij dat voorbereid. Goed is dat, hè? Ja, ja, ja. Maar uh, als je daarnaar kijkt... Hè? ...ik bedoel, uh, je hebt hem natuurlijk ook meegemaakt... ...als, uh, ja, als beginnend dorpsomroeper... ...want uh, in die periode was je raadslid. Uh, als je daar nu naar kijkt... ...heeft hij, uh, wat uh, ook in het Harlands Dagblad heeft gestaan... ...het dorpsomroeperambt vormgegeven? Ja, zeker. Hij heeft hier uh, van een klein beginnetje weer een, een echt instituut gemaakt... De oude traditie uh, in Luister hersteld. Maar ik ben ook eens een keer met Klaas naar Kroatië geweest. In de jaren dat Zandvoort daar nog een relatie had met een dorp. En uh, dat was ook geweldig om te zien uh, hoe dat daar ging. Dat is nog wel een leuke anekdote. Ja, want daar wilde ik eigenlijk ook mee, uh, mee, uh, mee verder. Nou, ze zeiden, tegen Klaas zeiden ze allemaal papa, papa. En twee dagen lang zitten wij nou te denken, wat is dat nou? Heeft hij heeft een universeel vader-imago zo? Maar nee, hij leek heel erg op de toenmalige paus. Dus iedereen noemde hem papa voor paus. <laughs> Daar, daar lijkt het helemaal niet naar als je hem zo ziet rondlopen ja, natuurlijk. Toen, ja, toen wel hoor. Hij was toen wat zwaarder. Hè? Hij moest uh, later, wilde niet wat lijnen. En, uh, nou, het was echt, hij leek echt wel op de toenmalige pauze. Was heel, en hij heeft daar ook een mooie performance gegeven op dat podium. Zo. Het was gewoon een fantastische reis die we samen hebben gemaakt. Om uh, Zandvoort een beetje uit te dragen. En daar een beetje steun te verlenen aan de dingen die die mensen daar deden. En nou, zo heeft Klaas uh, overal in het binnen- en buitenland... Uh, het uh, Zandvoortse groot gemaakt. Maar vooral kon hij dat natuurlijk doen. Omdat hij dat eerst hier in de eigen straten van het eigen dorp heeft gedaan. Kun je, dat je, kun je zeggen dat hij misschien hier even gewoon heeft warmlopen lopen draaien? Uh, de eerste ja, twee jaar. Ja, dat natuurlijk dat, wel. Hij moest even kijken van hoe dat allemaal ging. Hè. Ook voor de sponsoren en dergelijke. En wordt er daadwerkelijk waarde aan ontleend. Maar uiteindelijk is uh, Klaas zelf een instituut geworden. En uh, Gerard zal het nog moeilijk krijgen om in de voetsporen te treden. Dat, dat, maar ja, je kan natuurlijk niet uh, zomaar dingen met, met elkaar vergelijken, denk ik. Nee, dat klopt. En uh, nou, Gerard staat er potent bij, zag ik al. Ja. Dus het uh, gaat helemaal goed komen. En uh, het is mooi dat Zandvoort die oude traditie goed heeft vastgehouden. En dat er ook weer nieuwe toekomst voor is. Ja. Even over uh, Beverwijk. Uh, is dat niks voor jullie, zoiets? Uh, Zo'n stadsomroepen? Nee, kijk. Of leeft dat niet? Nee. Nee, dat hebben wij niet zoveel in Beverwijk, dat soort dingen. Uh, het is toch een beetje franje, zeg maar. Hè? In Beverwijk is het echt van niet lullen, maar poetsen. Ja. En uh, <laughs> dat doen heel veel mensen. Door de... en, en, en heel hard en enthousiast. Wij, wij doen niet zoveel aan tradities. Uh, we hebben ringsteken en uh, we rijden rond met aangespannen wagens met de feestweek. En dan hebben we de korte baandraverij. En uh, dat is het eigenlijk wel. Maar niet, niet iets uh, voor een ontgonnen werk en dan zou je misschien een advies van een oud-dorms kunnen gebruiken. Ja, ik zie niet dat er een club is in Beverwijk die dat, uh, die dat kan dragen. We hebben niet zoiets als de Wurf, we hebben ook geen traditionele klederdracht, dat, dat is gewoon allemaal niet. Beverwijk was gewoon een dynamische stadje en alle 12 eeuwen lang en, uh, die, die hangen niet zo aan dat soort dingen. Even nog over deze dag, hè? nou uh, zit je hier dus in de jury uh, ja. en, en is het toch toch speciaal dat het zo'n afscheid is van iemand die daar dus nu ja, een uh, afsluiting doet van een periode? Ja, zeker. Ik was te begin al vereerd twee jaar geleden toen hij me vroeg. En gelukkig kreeg ik begin van de zomer ook een briefje dat het inderdaad nog door zou gaan. En uh, ik kwam hier vanmorgen binnen en met de trein, ik dacht, het eerste wat ik dacht is, oh ja, ik, ik hoor hier niet meer. Dat was al een beetje vreemd. Ja. Toen ben ik nog even bij de lip binnengelopen gelopen om die jongens even de hand te schudden. Ja. En uh, als je dan binnenkomt, dan zeiden ze vroeger altijd het plus. zeiden ze dan het plus, ja. Weet je wel dat. Nou, en her en der een praatje maken. Het is leuk om er weer even te zijn. En dan denk je, god wat jammer dat we nou allemaal iedere keer zo hard moeten werken. Want je komt er nooit meer toe om even gezellig hier een biertje te pakken of een dingetje te doen. Ik heb mijn vrienden en dan kom ik af en toe. En verder uh, af en toe een begrafenis. En eh, het is heel vreemd dus om er te zijn. Het is heel vertrouwd. En eh, ik vind het een eer dat ik hier vandaag op verzoek van Klaas zelf in de jury mag zitten om hem uit te luiden. Dankjewel. Man. Ja, succes. En jij bent er dus ook nog gewoon bij die radio. Altijd. Man, man, man, man. man. Wanneer gaan we jou afscheid vieren? Over twintig jaar? Ik ga dat ik ook. Ik ga je wat anders zeggen. Ja. 25 jaar radio. ja, ja. ja. Ik ben Have a glamour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 Attention, attention, baby like this is perfection. No fighting, no fighting, no, fighting, no fighting, Ja, wij roepen net dat Fris Reek terug zou komen met een interview. Naar aanleiding van de hockeywedstrijd Bloemendaal-Laren. En hoe, hoe is het ook weer geëindigd, Pascal? Uh, 9-1? 9-1 ongeveer. Ja, 9-1. Ja. En waarom kon Frits nou niet met iemand aan de telefoon komen? Uh, ze, uh, zodra de heren naar de kleedkamer gingen, waren ze gelijk een uh, dopingcontrole. Dopingcontrole bij de hockeywedstrijd Bloemendaal. Lara, moet toch niet gekker worden. Nee, maar goed, nee. zo we in ieder geval vet geworden. En uh, dikke pretten dus daar in ieder geval aan, uh, aan de Barnet, waar geen dopingcontrole is. Nee. Dus het Bloemendaal heeft weer een, een feestje te vieren. Dan zal ik even met jullie doorgaan wat de berichtgevingen betreft. De maand oktober zit we er weer aan te komen. En oktober is Kennismaand. Is een groot landelijk festival over wetenschap en technologie. De hele maand oktober openen ruim 150 bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen, sciencecentra, sterrenwachter en musea. De deuren. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen is dan daarmee natuurlijk uh, uh, ja, heel goed. In heel Nederland worden proefjes, theater, kinderuniversiteiten, workshops, rondleidingen, excursies, festivals, le lezingen, debatten en experimenten georganiseerd. Ook in Noord-Holland staan tal van activiteiten op het programma. Voor jong en oud is er wat te beleven en de meeste activiteiten zijn gratis. Uh, eens even kijken. De Bibliotheek Haarlem organiseert een inspiratielezing. Mooi van Naturel. Uh, Fooddesigner Katja Gruiters laat de oervorm en de schoonheid van de uh, tussen misvormde groenten en fruiten zien. Onder het genot van ongewoon lekker eten wordt het publiek uitgenodigd om mee te denken en te praten over hoe we anders met ons voedsel om kunnen gaan. Historisch Museum Halen Meer organiseert eh, Brandmeester. De tentoonstelling biedt vele foto's, films en objecten om te laten zien hoe de taken van de brandweerman veranderd zijn. Voor kinderen is daar een speurspel. Nou, zo is er natuurlijk door heel Noord-Holland wat te beleven. En dan vind je allemaal weer terug het volledige programma op Oktober uh, ...maand.nl en dan provincies uh, slash Noord-Holland. En uh, nou ja, goed, daar vind je het allemaal weer terug. Want het is te veel om op te noemen. Zeker zelfs nog... ja, <laughs> te veel. <laughs> ja, heb je nog standen voor ons of <laughs> Ik, uh, is iedereen uitgespeeld? Uh, de wedstrijden zijn uh, allemaal uitgespeeld. Er is nog wel eentje in de Eredivisie aan de gang. Maar eerst even op de, de League. Uh, Apeldoorn tegen Dordrecht is geëindigd in een 3-0 voor Dordrecht. Uh, dan gaan we naar de Eredivisie. NEC Breda tegen Film 2 is een 2-1 geëindigd. En EC tegen Feyenoord een 3-0. Excelsior tegen Vitesse een 0-2. En momenteel is de VVV Velo tegen de Graafschap aan de gang en met een tussenstand van 0-0. Aha, 0-0. Nou, dat uh, blijft spannend tot de laatste minuut, zullen we maar zeggen. Nog tien minuten te gaan en dan zitten Zendel Zondag in Kennenland uh, erop. Maar we gaan ons natuurlijk lekker blijven ons vermaken met muziek en de berichten. I The excuse is that... Thank <smart noise> you. zit uh, zondag in Kennemeland. Uh, van 26 september. Er al weer bijna. Pascal van der Beek. Die was mijn steun en toeverlaten. In deze drie uur. En je wel, bijna. Ja, graag gedaan. Uh. En, of tenminste, jij bedankt, laat ik het zo zeggen. Ja, anders en Anders he had het niet gekund, hè? Nee, precies. En heb je altijd een passie gehad voor lokaal nieuws en muziek en denk je dat je het beter kan dan Pascal en mijzelf, dan kan je in ieder geval solliciteren voor uh, presentator voor Zondag in Kennenbeland, waarvan wij zoeken nog nieuwe mensen. Je krijgt een opleiding, een interne opleiding, een optimale begeleiding door onze eigen programmaleider Lena van den Haak. En haar kan je dan ook schrijven met Lena van den Haak. Uh, Apenstaartje yahoo.com yahoo.com. En ik wens jullie verder een hele fijne zondag. Pascal, bedankt en graag tot ziens.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 dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De kernreactor in Petten is weer in bedrijf. Vrijdagmiddag werd de reactor stilgelegd omdat er een slang los zat in de reactorkern. Die is inmiddels opnieuw bevestigd. Ook zijn de koppelingen van de overige slangen in de reactor gecontroleerd. Verder zijn er geen problemen geconstateerd. De kernreactor in Petten was sinds 9 september weer in bedrijf na een maanden durend onderhoud. D66-leider Pechtold heeft een hartstochtelijk pleidooi gehouden tegen polarisatie. In de Abel-Hertsberg-lezing zei hij dat Nederland op een tweesprong staat, kiezen voor polarisatie en provocatie of voor toenadering en inlevingsvermogen. Hij zei dat VVD, PVV en CDA met de helft plus één zetels hun goddelijke gang kunnen gaan. Maar wanneer polarisatie gepaard gaat met stigmatisering en uitsluiting, met verruwing en vergroving, vergro ver ver ver ver dan wordt het een heel ander verhaal, dan splijt de samenleving, zei Pechtold. Hij vroeg om terughoudendheid bij het oordelen over anderen. Ook zei Pechtold dat er gewerkt moet worden aan herstel van vertrouwen... tussen de verschillende groepen in de samenwerking. In Oekraïne is een Joodse pelgrim uit Israël doodgestoken. De 19-jarige orthodoxe Jood werd samen met zijn broer aangevallen... door een groep dronken mannen. De broer raakte gewond. Door hun kleding waren ze gemakkelijk als Jood te herkennen... Ze waren op pelgrimage in de stad Oeman. Daar zijn 30.000 Joden samengekomen voor de 200ste sterfdag van een van de stichters van het Chassidische Jodendom. Dat is een ultra-orthodoxe stroming van Oost-Europese Joden. Oekraïne had tot de Tweede Wereldoorlog een grote Joodse gemeenschap. De Joden werden er vooral in de 19e eeuw geregeld het slachtoffer van pogroms. Het weer vanavond in het noorden: bewolkt en regen. In het zuiden: opklaringen en kans op mist. De minima liggen rond 10 graden aan de kust. In het binnenland koelt het af naar zo'n 4 graden. Morgen is het grijs en druilerig en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het.